Dit was het NOS-journaal. Tudy Sjonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Diemen. 11 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt ook voor de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Zoeterwoude nog 4 kilometer. Op de A6 richting Muiden. Bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij de Alfred Weide -Wormer. A9 ook maar richting Diemen. Bij Battenverdorp 6 en verderop bij Knopend Holendrecht 3 kilometer. En op de Ring van Amsterdam de A10 tussen Watergaasmeer en Alfred Rai 3 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. And I kate let you go. What no.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 a try!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 En dat is ook weer zo'n geweldig evenement... wat uh, ja, ondanks de dankzij het uitvallen van het uh, circuit in China... Weer, ook dit jaar dus weer op de agenda staat van het circuitpark Zandvoort...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 En Google had een beetje een moeilijke starts, maar uiteindelijk kwam hij wel goed op ik. Ja, zo is het. We met de Lonely Boy. Ja, we gaan het hebben over het EK Zandsculpturen, want afgelopen vrijdag is de winnaar bekendgemaakt. Ja, dat zit erop. Het EK Zandsculpturen zit erop. Maar uh, niet getreurd, dus we kunnen nog komende maanden van deze sculpturen kunnen wij genieten.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 Het was gisterenmiddag swing hoor, daar in Café Het Juttetje bij Talaza. Optreden van Mr. Boogie Woogie. Wil We lieten nog even een plaatje van hem horen, dat was Fats Frenzy. Het is twee minuten overal vier geworden, tijd voor de evenementenagenda. Ik ga er weer bij zitten. Helemaal er even bij zitten? Nou, er zijn luisteraars momenteel twee giga evenementen aan de gang in Zandvoort...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 En uh, de Nationale Oldtimer Festival in Paddock Porsche... is ook nog uh, vandaag op het circuitpark Zandvoort. Ondanks uh, het feit dat ze wellicht regenbanden onder hebben gedaan... blijft het een groot feest om deze oldtimers te zien. En uh, dat is een geweldig uh, race spektakel met deze uh, klassiekers, om het zo maar eens te zeggen. Meer informatie over dit evenement dat we tot, tot even kijken, tot vijf uh, uur...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 The forfender, the moy I am just a poor boy, my story seldom told I have squandered my resistance for a pocket full among the such promises All lies and jest still Dus Bent Hoornie. Ze zongen gisteren live in de studio van CFM. En vanaf vanmiddag 5 uur treden ze dus op bij Laurel en Hardy. En wil je het filmpje nog een keertje nakijken? Ga dan gewoon even naar de Facebook-site van CFM. Daar staat ditzelfde filmpje op, ook met uiteraard het beeld erbij. Hè? Ja, het is ook wel leuk om uh, de zangers aan het werk te zien in de studio bij CFM Sanford. Door met de muziek. Hier is The Shocking Blue. A de wereldhit voor de Shocking Blue. Ze zijn er best wel schat, helemaal direct van geworden, hè, van deze single. Je hoort een Venus bij CFM op de zondagmiddag. Radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, zorg beloofd door collega Albert-Jan. Nou, daar is het dan ook tijd voor. Hier is Indilia in de dernière dans. Een derde. une Muziekmix, luister je zeker naar CFM. Dat was de Danje, yeah, Danser. dansen. De singel van Indelia. Ja, we hadden het juist uh, al een beetje over de EK Sandsculpturen. Vrijdag de prijsuitreiking uh, daarvan uh, geweest. En uh, ja, gisteren hebben we al diverse interviews uh, laten horen... die Jaap Koper had met onder meer de zandkunstenaars...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 Ja, en daar spreekt dan toch ook de waardering uit. Dat het misschien voor een wat, wat langere periode... misschien dit evenement aan ons ja. gebonden kan worden. Ja, dat hoop ik wel. Maar dat is, ja, dat is altijd de vraag. Oké, okay. ik, ik wens u veel plezier. Dank je wel. Ik weet niet wat jou zo heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. Niet tijd voor ons om ook een uh, nummer op te rijmen. He, we zingen zo lekker bij. <laughs> de CEO van Frank Boeien en Kronenburgpark op de zondagmiddag bij CFM over boeien gesproken. Is uh, de Eredivisie nog een beetje jou te boeien of niet? Nou, het wordt uh, spannend. Uh, wel uh, ja, bij de go Ahead Eagles tegen uh, FC Groningen. Uh, Groningen heeft gescoord. Kijk, ja, dat hoor je goed. Wordt spannend. Twee tegen één momenteel. Met nog 20 uh, nou, minuten te gaan, denk ik.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 Uh, vertalen in een lagere score. Nou, dat, dat is de van allemaal vanaf 8 uur te volgen op het speciale sportkanaal. En het zal tot een uur of één in de nacht duren. Dus golfliefhebbers, het wordt een lange avond. En zometeen na vier uur dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag bij CFM. En de laatste voor vier uur gaat eraan komen. Ja, ze hebben tegenwoordig alweer een nieuwe. Hè? Die heet Extraordinary. Maar dit was die hit daarvoor eens. Niet zomaar een hit. Nee, knallen van het Clean Bandit is hier. Ja. Come back.